Pure. Freddy van met het NOS-journaal. Arrestanten worden in Marokko nog steeds gemarteld. Dat staat in een rapport van Amnesty International. Dat wordt vanmorgen gepresenteerd in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Hoewel het wettelijk verboden is, zijn tussen 2010 en 2014 173 keer arrestanten gemarteld. Ze werden geslagen of aan handen en voeten opgehangen. Ook werd er gedreigd met verdrinking en verkrachting. Mensen die een aanklacht indienen lopen het risico zelf te worden vervolgd... wegens valse aangiften, schrijft Amnesty... Dat overkwam in 2014 twee activisten. Zij kregen celstraffen opgelegd van twee en drie jaar. De bevindingen van Amnesty staan haaks op uitspraken van de Marokkaanse koning. Die liet vorig jaar weten dat systematische marteling tot het verleden behoort. In Afghanistan zijn elf politieagenten veroordeeld tot een jaar cel... omdat ze niet hebben ingegrepen toen een vrouw werd gelincht. Acht agenten zijn vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. De agenten maakten deel uit van een groep van 49 mannen... die betrokken zouden zijn geweest bij de dood van Farkunda, een vrouw van 27. Ze werd in maart in de hoofdstad Kabul door een woedende menigte doodgeslagen... in brand gestoken en daarna in een rivier gegooid. Ze zou een Koran hebben verbrand, maar later bleek dat ze dat helemaal niet had gedaan. Vorige week zijn vier mannen ter dood veroordeeld voor hun rol bij de moord... De gemeente Velsen wil een tribune kopen in het stadion van de eerste divisieclub in de gemeente Telstar. BMW heeft een voorstel daarover aan de gemeenteraad gestuurd. Sinds in 2011 de bouwer van de Westtribune failliet ging, is de curator op zoek naar een nieuwe eigenaar, schrijft de IJmuider Courant. De gemeente zou de tribune na aankoop aan de club verhuren. De verkoop is van belang voor Telstar. Als de club de Westtribune niet kan gebruiken, zijn er niet genoeg plaatsen in het stadion voor een KNVB-licentie. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien, mogelijk met een klap onweer, soms ook zon en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de randstad staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer. De A9 alkmaar maar tussen Knoppen-Drottenpolderplein en, en Knoppen-Badhoevedorp 6 kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Veenendaal-West en Driebergen, 10 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. A27 Breda-Utrecht, tussen industrieterrein Avelingen en Lexmond, 7. Ook op de 27 van Almere naar Utrecht, tussen Eemnes en Beeldhoven, 6 kilometer. A28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 het bericht binnen dat lekker gezellig is op de Jaarmarkt hier in het centrum. Je kan de Jaarmark nog zeker tot aan 5 uur vanmiddag gaan bezoeken. Dus mocht je er nog niet geweest zijn, haas je dan even en geniet van alle aanbiedingen die daar te krijgen zijn. You're the Shirley Rolf en in die evening eerste plaatje na het nieuws en weer van vier uur. En welkom terug luisteraars en welkom terug Dolly. Ja, dankjewel. Ja, yeah. wat gaan we in het derde uur allemaal doen?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 Dus uh, toi toi toi jongens, zet hem op. Ja, ik ben benieuwd wat ze kunnen verdienen daar. Ja, dat zou ik ook wel willen ja. weten. Ja. Maar ja, misschien gaat het om de eer, dat kan natuurlijk ook. Ook goed, he? ook goed. Altijd leuk zo'n wedstrijdje. Andor en jap. heel veel, veel succes successies. daar he, in het uh, patronaat. En we zijn dicht bij jullie hoor. Want Wij zijn ook lekker met muziek bezig. He? Tot aan vijf uh, uur vanmiddag. De Zandvoort op zondag. En weer zo'n gouden oude nu t shirt en She ze lang. Some man.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 Zei nou, Dolly, staat die oude piano van Ruud Jansen nou bij jou thuis? Nee, <laughs> oh, <daar. laughs> niet die van Ruud, maar ik heb, ik oh. heb sinds kort een oude piano inderdaad in de schuur staan. Oh, oké, okay, oké, okay, okay. lacht hier van rot. Ruud. Leuk ding, hoor. <laughs> ja, geweldig. hem mijn oude piano, de singer van Diana Ross. Ja, Willem Bruijs zit uh, lekker nu in het uh, centrum van Stamford uh, te genieten van een bakje koffie. Maar hij is helemaal gek van reggae, hè? dus deze voor Willem. Never dress without the match. but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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. Ladies and gentlemen, hier is Echo Smit en de Cool Kids. Yeah, the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 Een harde strijd is het geweest. Menige A en O is gevallen. Maar het is geëindigd op uh, 5-4 voor FC Groningen. Ja, dus uh, negen doelpunten. Niet Most. te geloven, he. Ja, Ja, ja, ja. En dan uh, SC Kambuur tegen Willem II. Daar werd het 1 tegen twee. Dan gaan we door met uh, Heracles Almelo tegen Kohaed Eagles. En Kohaed Eagles is de tweede die niets gescoord heeft...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 was Walk the Moon en shut up in deze me. Ja, dan hebben we nog een tweetal play-offs uh, te spelen. Het gaat om de derde voorronde van de Europa League. Dan hebben we hebben het over SC Heerenveen. gaat Feyenoord ontmoeten. En uh, Peck Zwolle die uh, speelt tegen. Uh, even kijken hoor. Nee joh, deze moet ik helemaal niet hebben. Peck Zwolle die speelt tegen Vitesse. Want het is tijd voor het gedicht van de dag. Hier is Dolly Tempierik.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 en was men niet meer joviaal. Nu lig ik in een hoek gegooid. Getooid. Met smurrie en groeven. Versleten. Er wordt om mij niet meer getost. Ik ben vergeten. Niet huilen, op. Ja, een zwaar leven als voetbal. Ja, Dat ja, valt niet mee. Dat valt helemaal niet mee. Er staat nooit iemand bij stil. Nee, nou nee. goed dat je het een keer naar voren hebt Kijk, gehad. Kijk. Kijk. Schiet mij maar lek het gedicht van de dag bij CFM. Hij was leuk al die. Al die grijs van je gezicht. En ga lekker meedoen met roodboeien.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 Now you know how happy I can be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 Dus wist jij niet, maar we waren al in de uitzending. Ik kucht ook even van mij. Ja. Twee kuchers bij elkaar. Twee kuchers bij elkaar. Ja. Wat wil je nou nog meer, hè? Joris <laughs> Santana en Corazon Pinado. Dat was hem alweer, deze uitzending van Zandvoort op zondag. We hebben de Eredivisie, de spannende wedstrijden... in de Eredivisie eh, vandaag eh, voor je gevolgd.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 Ja, ja. Ja, ja daar heeft hij al de, de, de muziekquist gewonnen en is hij weer helemaal vrouwelijk. Zo so is het maar net. Zo so ja, is ja, het maar ja, net. Laat ja. hij er weer een mooie boel van maken. Fijne zondagavond. <tog> Dag. Something Tot ziens, allemaal. Bij het Really might you, made. Other things just might you swear and curse. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.